Palestijnen hebben in de Gazastrook opnieuw raketten op Israël afgevuurd... ondanks een gevechtspauze van het Israëlische leger. Op verzoek van Egypte stopte Israël korte tijd met bombarderen... omdat de Egyptische premier Kandil in Gaza op bezoek is. Voorwaarde was dat er vanuit Gaza ook geen aanvallen zouden zijn op Israël. Volgens de regering schendt Hamas het tijdelijk staakt het vuur... En een bron bij Hamas zegt tegen persbureau Reuters... dat het Israëlische leger een vergeldingsaanval heeft uitgevoerd... op het zuiden van de Gazastrook.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 De Kroatische oud-generaal Gotovina is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag in hoge beroep vrijgesproken. Gotovina stond terecht vanwege zijn rol bij de etnische zuiveringen tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. Vorig jaar werd Kotovina veroordeeld tot 24 jaar celstraf... wegens het plegen van oorlogsmisdaden. Die zouden zijn gepleegd bij het verdrijven van etnische Serviërs... uit de regio Krajina. Volgens de rechters in het hoge beroep... was de rol van Kotovina minder groot dan werd aangenomen. Ook een andere generaal die was veroordeeld is nu vrijgesproken. De politie heeft negen jongens aangehouden... die verdacht worden van de overval op een fastfoodrestaurant... in Amsterdam-Noord. Vier van de verdachten waren tijdens de overval minderjarig. Drie overvallers dwongen de medewerkers onder bedreiging van een pistool om na sluitingstijd de zaak weer binnen te gaan. Drie mannen, drie overvallers. Om de twee personeelsleden op te wachten die de Kentucky Fried Chicken verlieten. De twee van de overvallers hadden vuurwapens bij zich. Uiteindelijk hebben ze een geldbedrag uit de kluis buiten weten te maken. Maar niet voordat dat allemaal iets te lang duurde voor die overvallers. En dat uh, hield in dat, uh, dat ze nogal gewelddadig werden. Dus er werd uh, flink op losgeslagen. Hoeveel geld er is gestolen is niet bekendgemaakt. De politie wil ook niet zeggen of de buit is teruggevonden.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 Awb Verkeersinformatie files nog op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... bij Hilversum, 4 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden in Hilversum. En na een ongeluk op de A76 van Heerlen naar Geleen... bij Schinnen nog 3 kilometer, maar de rijstroken zijn weer open. Nu bij Arwis Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Biogasinstallaties verwerken op grote schaal illegaal afval. Minstens 10 van alle niertransplantaties in de wereld is illegaal. Russische propagandakunst tentoongesteld in Assen. In kleine steden op het platteland ziet de toekomst van jongeren er vaak slecht uit... In de uitkering zitten, veel last hebben van verslavingen. Jongeren die soms gewoon echt een uitzichtloos bestaan hebben. En het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Het is 6 over 10, het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Het uh, bouwen van mestvergisters moet tijdelijk worden stopgezet, eist de Partij voor de Dieren. De partij reageert hiermee op onderzoek van Caro Reporter. Hieruit blijkt dat biogasinstallaties vol worden gegooid met allerlei uh, vormen van afval en gevaarlijke stoffen. En dat kan leiden tot milieuvervuiling en de verspreiding van ziekte. Um, contact nu met uh, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Nederland telt nu zo'n 150 van die biovergistingsinstallaties. Die zijn mede gefinancierd door het vorige kabinet. Is dit geen logische investering geweest op weg naar duurzaamheid? Nee, zeker niet. Uh, er is al heel veel uh, kritiek op dat die mestregisters überhaupt niet zo heel veel energie opleveren. Maar belangrijker is dat, uh, dat er gevaren zijn. Er is al in 2008 ook aan de overheid gewaarschuwd... dat er in die vergistingsinstallaties gevaarlijke uh, ziekten, uh, pathogenen kunnen ontstaan... en aanbevolen om daar onderzoek naar te doen. En er is gewaarschuwd voor het bijmengen van dierlijk afval. Ja. En daar is allemaal niet op gereageerd. En nu zien we dus welke gevaren daaruit uh, uh, uit kunnen voortkomen. Ja. De Duitsers die voorlopen uh, op dit uh, terrein hebben ons ook gewaarschuwd. De reporter heeft twee uh, documenten boven tafel gekregen... Waarin waarin ook de milieuinspectie hier en de politie hier de noodklok luiden. Uh, die waarschuwen allebei voor milieuverontreiniging. Waarom zijn deze stukken genegeerd door uh, voormalig staatssecretaris Henk Pleker? Nou, omdat het, uh, het doel niet is om duurzame energie te produceren, maar het doel is om van dat enorme mestoverschot in Nederland af te komen. Dus de regering, en met name de staatssecretaris voor landbouw, houdt zich uh, doof voor kritiek. Houdt zich doof voor de gevaren die er zijn voor de volksgezondheid, negeert waarschuwingen. En ondanks dat we daar uh, al een paar keer op hebben aangedrongen, is er dus niks gebeurd met die aanbevelingen. Ja, U eist nou een bouwstop en wil dat de bestaande biogasinstallaties worden stilgelegd? Ja. Waarom? Nou, ik denk dat je eerst moet uitsluiten uh, dat, uh, dat je eerst moet onderzoeken wat de risico's zijn voor de volksgezondheid. We weten dat mensen die in de buurt wonen van zo'n vergister uh, echt ernstige klachten kunnen hebben. Hoofdpijn, voortdurend verkouden. We weten ook dat uh, de reststoffen die overblijven, die worden uitgereden op het land. Ja, Stank. Dat daar. Ja, stank uiteraard, maar ook de reststoffen die uitgereden worden op het land... dat die weer voor een vervuiling van de landbouwgrond kunnen zorgen. Nou, als je daar weer groente teelt, dan zou je situaties kunnen krijgen... als vorig jaar met de EHEC-bacterie. Dus je moet weten wat dit betekent voor de volksgezondheid... voordat je verder gaat met het bouwen van die installaties. Ja, en uit de uitzending van vanavond blijkt, ik heb hem al gezien... dus ik heb een kleine voorsprong op de luisteraar... dat er van alles nog wat in die dingen wordt gekieperd. Ge ge met name dierlijk afval, slachtafval, ja. uh, waar uh, deskundigen voor waarschuwen dat het heel gevaarlijk is. Dat weten we ook uit de eerdere dierziektecrisis. En uh, het controleren uh, lijkt heel erg ingewikkeld te zijn, omdat het een uh, uh, complexe materie is. Maar uh, er wordt ook op grote schaal gefraudeerd. En ook de aanbevelingen van de inspectie om dat beter te controleren en te ja. handhaven... en goed te zorgen dat je weet wat erin gaat, ja. zijn niet opgevolgd door het kabinet. Goed, uh, stilleggen dus die handel. Is dit ook het... Het einde van biogas wat u betreft. Nou voorlopig niks meer bijbouwen. En uh, als het risico voor de volksgezondheid te groot is... dan lijkt het me een, uh, een uh, ontwikkeling die we niet moeten hebben. Dus dan moeten we op een andere manier uh, met dat mestprobleem uh, omgaan... en niet uh, vergisten om daar stroom van te maken. Goed. Esther Hourenhand van de Partij voor de Dieren. Ik dank u zeer. En mocht u de uitzending willen zien vanavond, ik kan hem u aanbevelen. Uh, die begint om tien voor half tien op Nederland. 2. Cairo Reporter dus. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam dan. Dat begint een groot onderzoek naar internationale illegale orgaanhandel. Het onderzoek moet het aanbod en de doorvoer van donoren in kaart gaan brengen. Uh, Frederike Ambachtje, goedemorgen. Goedemorgen. U bent coördinator van het onderzoek, criminoloog en internationaal jurist. Dat is heel veel tegelijk. Waarom wordt dit onderzoek nu gestart? Uh, ja, omdat de Europese Commissie het blijkbaar tijd vindt... om daar subsidie voor te vers, uh, verlenen. Dus we zijn er natuurlijk heel blij mee dat we dat hebben mogen ontvangen... Want het geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat het nader wordt onderzocht. Ja, enig idee hoeveel illegale organen er in Europa rondgaan? Uh, nee, dat weten wij niet. Die cijfers worden niet bijgehouden of geregistreerd. De enige schattingen die we wel hebben, die komen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die zeggen dat zo'n uh, tussen de 8 en 10.000 trans uh, transplantaties per jaar illegaal plaatsvinden. Maar dat is dan wereldwijd en niet Europees. Ja, 1 op de 10 is dat. Uh, dat is 8 tot 10 procent van het totaal. Ja, ja dus 1 op de 10 uh, kort samengevat. Komt nu dus een Europees onderzoek? Wat verwacht u daar dan uit uh, nog uh, naar boven te krijgen? Nou, we hebben drie uh, doelen die we nastreven. Ten eerste om meer informatie te genereren. Ten tweede om meer bewustwording te creëren. En het uh, derde doel is ook om de uh, aanpak te verbeteren. Ja, nou kennen we dit probleem vooral natuurlijk uit landen als India en ook de Afrikaanse landen. Maar nou hoor ik ook steeds meer geluiden dat steeds meer Europeanen bijvoorbeeld uit crisislanden als Spanje of Griekenland nieren proberen te verkopen. Klopt dat? Uh, ja, die geluiden die horen wij ook. En dat is niet alleen in die landen, maar ook in Nederland... kun je advertenties vinden op internet van mensen die hun dier te koop aanbieden. En hoe komt u daar dan allemaal achter als u dat gaat onderzoeken? Want mensen gaan dat natuurlijk niet eerlijk toegeven... want dan staan ze meteen voor de strafrechter. Nou, wij uh, richten ons in het onderzoek ook niet uh, per definitie uh, op uh, degenen die hun organen te koop aanbieden uh, of die uh, organen kopen. Maar uh, we willen juist degenen die die illegale transplantaties faciliteren, die willen wij aanpakken. En eigenlijk ook bij uh, opsporingsinstanties onder de aandacht brengen. Dus dan vooral uh, uh, de artsen, uh, tussenhandelaren, etc. Als mensen nu een nieuwe nier nodig hebben en in aanmerking komen voor transplantatie, weten ze dan zeker dat het de nieuwe nier die ze krijgen legaal is? Ja, natuurlijk. In, in Nederland is daar natuurlijk totaal geen twijfel uh, over. Dat is uh, hier natuurlijk goed geregeld. Maar op het moment dat je natuurlijk naar het buitenland gaat, uh, uh, ja, dan kun je natuurlijk wel vraagtekens stellen op het moment dat je niet weet wie je donor is. Ja, er schijnen veel Nederlanders ook naar landen als Pakistan te gaan, klopt dat? Uh, veel niet. Uh, we weten niet hoeveel het precies zijn, maar we weten wel dat het op incidentele schaal voorkomt. Maar we weten uh, ja, dat er uh, aanwijzingen zijn van patiënten die vermoedelijk ja. organen in het buitenland hebben gekocht, uh, waaronder ook in Pakistan. Ja. Dus als je naar Pakistan toe gaat omdat je een nieuwe nier nodig hebt, dan loop je een grote kans, of in ieder geval een redelijke kans, gereden kans, dat het een illegale nier betreft? Uh, ja, ja. Ja. Nou zijn verschillende Europese landen en verschillende autoriteiten gekoppeld aan het onderzoek. Waarom ligt de leidende rol bij dat onderzoek nou juist bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam eigenlijk, dus bij u? Nou, het, e het, e het Erasmus profileert zich al langere tijd op dit, op dit gebied. En ook als je kijkt naar de uh, cijfers en ab absolute aantallen qua levende niet-transplantaties, dan uh, loopt uh, het Erasmus in Europa voorop. Het heeft ook in 2007 uh, een platform opgericht hier op deze afdeling bij ons, op de afdeling niet op de afdaging die transplantatie uh, een platform dat zich richt ook op uh, ethische aspecten... waaronder ook orgaanhandel. Ja. Dus het lag ook voor de hand dat het ziekenhuis dit uh, project zou gaan leiden. Goed, tot slot, hoe lang gaat het onderzoek duren? Met andere woorden, wanneer zien we de resultaten? Uh, over twee jaar zijn de resultaten bekend. Ik dank u wel. Succes met het onderzoek. Frederik ja. Ambachtsheer, coördinator ja. van het onderzoek. Ze zijn jong en wonen ver weg van de Randstad. Op dit moment hebben we 160 stuks melk- en kalfkoeien. Op het platteland of in kleine steden...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 Ja, in Krimgebieden ziet de toekomst van jongeren er vaak niet al te best uit. Veel schooluitval, werkloosheid en drank- en drugsgebruik. En die problemen dreigen elke nieuwe generatie weer groter te worden. Hoort u in het laatste deel van Jong in de provincie, gemaakt door Niels de Jager. Gisteren hoorden we hoe de jonge boer Leonard de boerderij van zijn ouders overnam. Hier, hier leg ik mijn hart bij en dat, uh, daar ga ik voor. En dat, uh, dat is mijn doel. Maar voor veel jongeren in de provincie ligt hun toekomst niet in de landbouw. Zoals hier in het Groningse Stadskanaal, in het jongerencentrum. Zo'n 15 allemaal jongens doen mee aan een tafeltennistoernooi. toernooi Josie Winters, jeugdmaatschappelijk werker hier in het jongerencentrum. Als ik om me heen kijk, dit is geen plek, het gaat over plattelandsjongeren, maar hier zitten geen boeren. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik denk dat we in de Stadskanaal ook weinig boeren hebben. En de jongeren die hier komen, die, uh, die zijn vrij stads inderdaad. Nou, ja. Ja, Ik zie ook, uh, het zijn niet alleen maar uh, autochtone Nederlanders, uh, uh, verschillende afkomsten. Hoe komt dat? Ja, we hebben uh, tussen uh, Stadskanaal en Musselkanaal, hebben we een uh, asielzoekcentrum. Dus ik denk dat we daar ook wat jongeren uh, vandaan komen. En verder is het hier gewoon heel multicultureel. Dus ook jongeren die inderdaad uh, vroeger uh, vanuit oorlogsgebieden hier naartoe zijn gekomen. En uh, later een status hebben gekregen. Die zijn uh, in ja, Stadskanaal nu woonachtig. Ja. En hoe gaat het als je zo in het algemeen kijkt naar de jongeren hier in Stadskanaal? Hoe gaat het met ze? Ik denk dat dat heel wisselend is. Er is een groep uh, waar het heel goed mee gaat. Die, uh, die ja, gaan naar school, die hebben bijbaan. Die uh, komen denk ik uit goede gezinnen. Maar tevens hebben we ook te maken met een achterstandsgebied. Mensen uh, die ja, in de uitkering zitten, uh, veel last hebben van verslavingen. Um, jongeren die soms gewoon echt een uitzichtloos bestaan hebben. En ja, zich in principe daar ook naar gaan gedragen. U zegt, uh, de jongen waar het goed mee gaat, die komen vaak uit de goede gezinnen ook. Is er een beetje een, een tweedeling in Stadskanaal? Ja, ik denk dat dat, dat dat wel is. En ik denk dat dat ook wel in andere dorpen natuurlijk ook zo is. En, en waar komt die tweedeling vandaan? Um... Ja, dat vind ik een lastige vraag. Dat, dat is bijna al bij geboorte bepaald dus eigenlijk. Ja, ik denk het als wel. Ja, maar als je, als je naar gezinnen kijkt en uh, jongeren hebben problemen, vaak uh, is het bij de ouders niet veel anders. Dus ook ouders die, sommigen kunnen gewoon niet eens lezen en schrijven. Ook uh, als je opgroeit met een ouder die altijd drugs gebruikt of altijd drinkt, waarom zou je dan zelf anders gaan doen? Niemand die tegen jou zegt van, hé, hey, misschien moet je vak gaan leren om later voor jezelf te kunnen zorgen. Dus als je geen goed voorbeeld krijgt, waarom zou je dan goed doen? 13, 13, 12. Hier geen idyllisch verhaal over de rust en ruimte van het platteland. Ook niet van dit meisje achter een van de computers in het jongerencentrum. Als het gaat over haar toekomst, haar opleiding. Uh, SOW, sociaal werk. En hoe lang ben je al bezig daarmee? Is nou is nu in het derde leerjaar. Dus dat is bijna klaar? Ja, het laatste jaar. Gaat dat lukken, denk je? Ik denk het niet. Ik denk dat het een verlenging wordt. <laughs> ja. Dat vind je aardig van, van Stadskanaal. Is het een beetje een goede plek om te wonen als jongere? Nee, dat niet. Ik zou eigenlijk niet willen dat mijn kind hier groeit. Er is hier niks. Er is veel criminaliteit. Iedereen verveelt zich. Ze gaan wat dingen uitspoken. Er is hier gewoon niks eigenlijk. Alleen de kwinnen. Dat is alles. Hoe komen die problemen, denk je? Uh, uit verveling. Uh, mensen die meelopen. Drugsgebruik. Dat vooral. 14, 13... De eerder genoemde tweedeling zie je ook terug in jongeren die vertrekken of blijven. Want wie niet kan of wil werken, blijft achter in Stadskanaal. Maar wie wel aan de slag wil, ja, die zal moeten verkassen. Want hier zijn er nou eenmaal nauwelijks banen. Nou, ik denk niet, het wordt in, niet in Stadskanaal zo. Ik denk in steden ergens. Groningen, Amsterdam of zo. Of Dubai. Jij wil weg uit Stadskanaal dan? Ja, dat wel. En iedereen denkt zo, denk ik, over dat het uh, op een paar jaar iedereen gaat verhuizen. En dat we, zeg maar, naar andere st grote steden gaan verhuizen om onze werk te zoeken. Terug naar de jongere werker, Josien Winters. De, de meeste kansrijken die vertrekken, komen niet meer terug. Nee, ik denk hooguit voor een bezoek aan hun ouders. <laughs> ja. Zeker wel dat degenen die hier achterblijven, ja, daar da, da, da gaat het minder goed mee. Ja, dat denk ik wel. Ja. En de nieuwe generatie automatisch? Ook. De generatie die daar weer uit voortkomt, die, ja, die, dat, die heeft hetzelfde voorbeeld. Dus dat zal inderdaad ook altijd ja, niet heel, denk ik, heel positief zijn. Ja, hoe zou het hier dan over 10, 20, 30 jaar eruit gaan zien? Ik hoop dat er dan heel veel verbeterd is en dat er ook meer werkgelegenheid is. We zitten natuurlijk ook nu met een recessie. Dus hopelijk dat het dan ook gewoon beter is en dat er ook meer bedrijven komen. Dan geef ik, geef ik de jongeren gewoon heel veel kansen. Maar als het zo blijft zoals nu, dan denk ik dat het dan nog hetzelfde is. en oh.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 Vanaf maandag dus. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij Goedemorgen goedemorgennederland.nl. Straks Russische propagandakunst tentoongesteld in Assen. Eerst nu het humeur. Hier is Siska Dresselhuis. Het lijkt erop dat de uitvaartbranche een nieuw reclamebureau heeft. Dat van de Belastingdienst. Met een kleine wijziging kon dezelfde slogan gebruikt worden. Leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijker, werd... We maken het makkelijker en ook nog veel leuker. Alles wat te maken heeft met dood en begraven wordt tegenwoordig opgeleukt. Te beginnen met de overlijdensadvertenties. Eerst vertoonde die een bescheiden foto van de overledene... maar dat werd al snel een levensgroot portret. Soms staat er een zeilboot bij of een fiets... om aan te geven dat de overledene een zeil- of een wielerfanaat was... Ook worden huisdieren vermeld die om het overleden baasje treuren. Kleine pootjes achter de naam geven aan dat het hier niet om een klein kind, maar om een huisdier gaat. Waarbij niet duidelijk is of het een diep bedroefde poes, hond of konijn betreft. Laatst zag ik een tekening van een piepklein poesje achter de naam om elke twijfel weg te nemen. Verder is de firma Dela een reclamecampagne gestart waarbij mensen worden gestimuleerd niet pas bij de begrafenis, maar ver daarvoor warme woorden te spreken over geliefde familieleden of vrienden. Dat zou mijn oude moeder mooi gevonden hebben. Die zei altijd al, beter liefde bij het leven dan mooie woorden bij de dood. Maar ze bedoelde daarbij vast niet dat vader of moeder in een bomvol stadion of op een drukke pont moesten worden toegesproken door een kind met een megafoon. Uitvaardirect.nl pakt het heel eigen tijds aan. Daar kun je alles per mail regelen. Van de catering tot de kist, van de bloemen tot een digitale rouwkaart. Papieren rouwkaarten schijnen helemaal uit te zijn. En dan staat Uitvaardirect ook nog op Marktplaza onder de kop anderhalf miljoen koopjes. Zouden ze daar nou een extra goedkope plechtigheid aanbieden... met cake die tegen de uiterste verkoopdatum aan zit... oploskoffie... Een gerecyclede kist of kunstbloemen? Ik heb het niet opgezocht. Voor mij is het nu al veel te leuk. Seska huis maandag het ochtenduber van Henk Westbroek. Say that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 Simply Red, let's stay. Het is zes minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Nog nooit eerder is er in Nederland zo'n grote collectie... socialistische propagandakunst propaganda te zien geweest. Als nu in het Drenns Museum. Vanaf morgen hangen daar de muren vol met werken uit de kelders... van het Staats-Russisch Museum. De opening is onder andere in handen van onze correspondent in Rusland... Peter Damkoer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier aan tafel. Gezellig. Een keer. Ja. Ja. Kunnen we elkaar ook eens in de ogen kijken? Ja. Um, ik heb dat boek dat er, uh, erbij hoort. De Sovjet-mythe... Ja, Socialistisch realisme 1932-1960 is doorgebladerd. Ja. Het is wel een enorme lofuiting op de socialistische en communistische heilstaat. Ja, die nooit heeft bestaan. Dus het is ook, het is ook allemaal nog fictie, hè? Kijk maar naar de prachtige, prachtige cover van die gids. Daar staat het beroemde stuk op van, de, van Andrei Milnikov. Ja. De, de, de, blije, de blije kolgos en sofgos boeren en boerinnen die door het vreedzame wels, veld struinen. Ja. Nou, ik woon ook al 25 jaar op het Russische platteland. Zelfs vandaag bestaat dat beeld nog niet op het Russische platteland. Het is één grote trieste bende. Melnikov heeft er zelf van gezegd: van. Ja, ik heb niet de werkelijkheid van toen. Hij heeft dat beeld gemaakt, of dat, dat, dat schilderij gemaakt in het begin van de jaren 50. He, toen wist hij al dat op het Russische platteland ongeveer 6 miljoen mensen over de kling waren gejaagd. Ja. En dan nog lachende en vrolijke en springende mensen op het doek zetten. Ja, dan moet je of een gelover zijn of. Een opportunist die een, zoals dat heette, eigenlijk in die tijd ook... een gos zakas uitvoert, ja. een staatsbestelling. Het zijn prachtige werken wel. Ik bedoel, De kunst is op zichzelf prachtig, technisch. Technisch, ja. Ja, en het, het sloot ook aan hè, bij de trend in de, in de, wereld, in de wereldbeeldende kunst. Hè, het realisme op zich was, was een, een trend in de schilderkunst. Ja. Maar als je de, het woord socialisme aan toevoegt... Ja, dan krijgt het toch een, een, een uitermate soms heel eng uh, uh, propagandistisch karakter. Nou zegt uh, Schenk Schijen, de slavist ja. die de uh, tentoonstelling samenstelde... uit de collectie van dat Russisch museum in Sint-Petersburg... dat je het oh. trouwens goed kent, want je bent ja. daar vaak. Hè. Pure propaganda is niet altijd slechte kunst. Uh, nee, daar heeft hij op zich als kunsthistoricus, want dat is hij ook. <laughs> gelijk, <Ja. laughs> gelijk, gelijk in. Ja. Maar je kan deze kunst dus niet loszien van het, uh, van het politieke perspectief waarin ze zijn gemaakt. Ja. Uh, deze mensen, sommigen hebben zich in het begin natuurlijk vrijwillig aangeboden om, uh, om dat te doen. Anderen hebben gewoon, zoals ik net zei, de gossagassen uitgevoerd. Hebben de staatsopdrachten uitgevoerd. Ja. Zonder daarbij na te denken. Eigenlijk alleen maar te denken aan hun eigen carrière. Veel portretten van Stalin. Ja, mooi Stalin in het licht gezet. He? Ja. Ja. ja, mooi in het licht gezet. Als een, en dan zie je dat eigenlijk ook communisme via deze kunst droeg toch eigenlijk het beeld uit van een van een religie, het was de plaatsvervanger van de religie. En als je die beelden ziet van, van Lenin en, en, en Stalin die daar in die grote zalen... de mensen kijken ze ook allemaal aan, een beetje die donkere massa. Ja. En dan zie je die, nou, bijna een, een heilige verlichten. figuur, de verlichter... Ja. zie je daar van die trappen afkomen. Ja, dat is mooi gemaakt, maar het is wel, het is wel propaganda. Uh, voordat wij hier uh, samen uh, voor de microfoon uh, verschenen... Uh, zaten we even te praten en toen zei ik... Ja, als je nou dit in perspectief zet tegen bijvoorbeeld Leni Rivenstaal... die de triumf des Willens heeft gemaakt, die, die, die, ja. pro, die propagandafilm voor Hitler... Ja. die aan alle kanten is verguist. Um, en die film mocht ook een tijd lang niet worden uh, bezien. Ja. Uh, Wagner, de nazaten van Richard Wagner... die zich nog steeds ja. moeten verantwoorden dat, dat Hitler uh, uh, nogal uh, gecharmeerd was... van de muziek van opa, ja. zal ik maar zeggen... Ja. Ja, de vergelijking mag, waar het Rusland betreft... eigenlijk niet worden, niet worden getrokken. Dat is eigenlijk in de gevoeligheid die we hebben met Rusland... is dat het geval, we willen politiek correct zijn... ten opzichte van de Russische geschiedenis zelfs. Maar Russen zelf zouden eens met hun geschiedenis moeten omgaan. Daar moet het, daar moet het beginnen. En dan moet er, moet er maar eens uitgemaakt worden... in hoeverre deze kunstenaars eigenlijk hebben bijgedragen... aan het lange, gerekte voortbestaan van een inhumaan systeem. Ja, um. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat deze werken het land uitgaan, dus Rusland uitgaan en dan in Drenthe in een museum terechtkomen? Dat is, dat is heel bijzonder. De, de, het Russische museum waakt daarover. Ik moet zeggen, hebben dat altijd gedaan. Ook, ook Malevich, hè, die zich juist niet aangesloten heeft bij dat socialistisch reden. Het kon dus wel, maar die is dan ook aan de bedelstaf is die hier gestorven en geraakt en gestorven. Ja. Heel arm. Uh, uh, maar uh, het, het, je kon je eraan onttrekken. Maar deze mensen konden zich, hebben zich er niet aan onttrekken. En dat hebben ze. Willens en wetens gedaan, maar het Russisch Museum heeft ze wel zorgvuldig bewaard. Dus heeft er wel voor gezorgd dat we met de geschiedenis van Rusland, aan de hand van deze doeken, toch een duidelijker beeld kunnen krijgen. Kunnen we er iets van leren eigenlijk? Ja, we kunnen er, we kunnen er iets van. van leren. Het genieten van, laten we zeggen, ja. de, de, de, de, de kunstnitscholische waarde van de werken. Ja, Eigenlijk wat ik zou willen is dat, dat deze, deze tentoonstelling, die vrij uniek is, ook gezien de compositie van de werken, een tour zou maken door Rusland. En Russische kinderen op de middelbare scholen... zouden vertellen aan de hand van die doeken... hoe hun geschiedenis er eigenlijk uit heeft gezien in de 20e eeuw. En hoe groot is de kans dat dat gaat gebeuren onder Vladimir Poetin? Die kans is heel erg klein, helaas. Onder Vladimir Poetin zal de Russische geschiedenis... nog even vast blijven zitten in het moeras van die geschiedenis, helaas. Heeft Poetin zelf al een staatskunstenaar in dienst genomen? Nee, zover, zover zijn we nog niet. Maar de verheerlijking bij Poetin gaat wel verder. Er is één standbeeld van Poetin... En dat staat in het Museum voor de Moderne Kunst, maar nog wel op de binnenplaats. Het heeft nog geen vaste plek gekregen. Okay, nou, dat zal binnenkort wel veranderen, denk ik, denk je niet? Ja, en het is een, een soort leninachtig standbeeld. Hij staat met zijn hand omhoog alsof hij een taxi aanhoudt. <lacht> <laughs> Goed. Peter Dancoer. De tentoonstelling De sovjet is vanaf morgen te zien... in het Drents Museum te assen. Bijna half elf, dames en heren. Ik wens u vast een prettig weekend, maar eh, verwijs u ook snel... naar Jeroen Wilaert, want die gaat nu aan de slag met Lijn 1. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Sven. De bus is denk ik 300 meter van zijn parkeerplaats vandaag gereden. Vandaag, vandaag staan in Hilversum, omroepstad waar ik ongeveer een half uur voor nodig had om binnen te komen. Werkzaamheden. Ik zeg weg met die omroep uit Hilversum. En wij gaan wel praten over het Heel Hilversumse fenomeen van het eind van het jaar. De top 2000. Het stemmen kan vanmiddag beginnen. Maar eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Kroatische oud-generaal Ante Kotovina... is door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag in hoger beroep vrijgesproken. Vorig jaar werd Kotovina nog veroordeeld tot 24 jaar cel... wegens het plegen van oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. De rechters van de Kamer van Beroep oordeelden vanmorgen dat er onvoldoende bewijs was voor de aanklacht dat Gotovina betrokken was bij een vooropgezet plan om Serviërs te verdrijven. Ook Gotovina's medeverdachte, oud-politiecommandant Mladen Markac, die had 18 jaar gekregen, is vrijgesproken. Militante Palestijnen hebben opnieuw raketten op Israël afgevuurd, ondanks een gevechtspauze van het Israëlische leger. Vanwege een bezoek van de Egyptische premier Kandil aan Gaza. Op verzoek van een Egypte zou Israël de bombardementen op de Gazastrook korte tijd opschorten. Voorwaarde was dat er vanuit Gaza ook geen aanvallen zouden zijn op Israël. En voor de derde keer deze week hebben treinreizigers vertraging opgelopen. door problemen in de Schipholtunnel. Het brandalarm ging vanochtend af toen de rem van een trein vastliep en de rook ontstond. De trein reed door naar Schiphol en is daardoor de brandweer onderzocht. Er werd rekening gehouden met een brandje in die trein... maar het bleek om een probleem met de rem te gaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Bezoekers aan de Margriet Winterfair in de Jaarbeurs in Utrecht... die komen eerst in de file op de A12, Den Haag-Arnhem... in beide richtingen bij de afrit Kanalen eiland 2 kilometer. En ook een korte file op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Amersfoort, 2 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Na, Na al het Haagse tumult over Haagse peilingen, de stijgers en de dalers... volgt vandaag de belangrijkste verkiezing van Nederland. Vanmiddag kunnen de kiezers gaan stemmen op hun favorieten voor de top 2000. In december, eind aan, het jaar van, aan het eind van het jaar, steeds weer de nationale eind van het jaar gebeurtenis. Kerstbomen, oliebollen en gouden ouwe. Gezellig. Maar mijn top 2000 is het niet. Helemaal. Althans, ik kan minstens duizend noemers, nummers noemen die ik liever hoor... naast die andere duizend die helemaal te gek oké okay zijn, weet je wel. En toch blijft een merkwaardig Nederlands fenomeen. Een absolute magneet op radio en televisie. Wij maken er vanmorgen een 2-meter-sessie van... met popkenner Jan Douwe-Kroeske. Jan Douwe, wat heb jij ermee? Tot 2000. Ik heb in de afgelopen jaren denk ik negen minuten gehoord van de top 2000. Ach, nou ja, wat dus, jammer nou. Ja. Had je iets anders te doen? Altijd wel. Of ik zorgde ervoor dat ik wat anders te doen had... of andere muziek draaide. Nee, want um, ja, ik vind het heel veel. Ik vind het zelfs te veel. Ik kan niet zo goed tegen. Ik kan überhaupt moeilijk tegen lijstjes. Um, we hadden bij de Faradessen de Verrukkelijke 15. En dat was ook weer na verloop van tijd... toch alweer onderhevig aan betonrot. En ja, een lijstje is leuk voor degene die werkt... aan de hand van een lijstje, maar... Ik vind programma's die over muziek gaan, die moet je eigenlijk overal vandaan halen, behalve uit lijstjes. Hebben die miljoenen mensen die kiezen op de top 2000 dan ongelijk? Kan niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee helemaal niet, want het is een gebundelde periode van vier, vijf weken dat er uh, zoveel aandacht is. En de aanloop er naartoe is voor Radio 2 natuurlijk heel belangrijk. Het is een marketing tool en het na-effect is dan ook heel belangrijk. Heel belangrijk voor, voor Radio 2. Ja, nou, ja, ja, nou Ja, onmiskenbaar. Ik, niet, ik wil er nog wel eens een, uh, een nootje over kraken met je. Want hoe belangrijk is het überhaupt... als je in de maand december zoveel luisteraars weet te winnen... die vervolgens op, op 1 januari allemaal weer verdwijnen. Zo belangrijk was je wel. He? Ja Goed, je trekt, in ieder geval, uh, je trekt het in ieder geval ruim open aan het eind van het jaar. Ik zeg, de top 2000 moet beter. En dan belt u natuurlijk met z'n allen. Kom niet aan mijn top 2000. Op 0800 1121 0800 1121. Mailen met lijn1 apenstaatje ntr.nl. Of um, tweeten met hashtag lijn1. Hier is mijn nummer 1 van deze eeuw. News, muse, muse, Jan Douwe-Kroeske. Ja, mooi. Ik vind het album van Al J dit jaar ook zo fantastisch. Geweldig. En waarom is dat dan niet draaien in december? He? Ik weet het niet, want nee. eh, vanmiddag gaat dat stemmen dus beginnen op de website radio 2.nl. Ja. Met allemaal hele. Wonderen, nou, ik vrees dat Al J er niet bij staat hoor. Nee, goed, maar je, je, ik, ik zou zeggen, ga jij ook naar radio 2.nl. Nee, nee, en zet, nee. hem, zet nee. hem erin. Zet nee. hem erin. Nee. Nee. Waar moeten wij, behalve voor news hevig campagne voor voeren, Jan Douwe? Nou ja, vooral voor het gevoel dat je dus veel meer zou willen horen... dan dat er in een beperkt lijstje staat. Want of het nou 2000 of 9000 nummers zijn... je kunt over 12 maanden kun je de top 12.000 doen. zou je ook kunnen doen. Dan ben je 12 maanden per jaar, 365 dagen per jaar... ben je top zoveel zender. En uh, Maar ja, daar hebben we al Radio 10 Gold voor en Sky Radio. Dus waarom zou je, waarom zou je het überhaupt doen waarom wil je je beperken? Want het is toch een beperking. Ondanks dat je naar uh, een top 2000 of top 12.000 zou gaan... het is een beperking. En de beperking zit hem in het feit... en ik zat er vanmorgen nog even in de auto over na te denken... dat je uitgaat van een lijstje dat in beton gegoten wordt. En ik heb niks tegen degene die stemmen. Fantastisch, hulde, hartstikke goed. Maar en ook niks als zender... Maar ook, als niks sender, tegen, en ook niks tegen het, ja, ja, maar ja, maar het plezier ja, maar nu komt van de ja, Nee, maar nu komt mijn punt. Als zender doe je ook een heleboel dingen niet. En de dingen die je niet in het lijstje hebt staan... die zou je juist wel moeten doen om een volledig beeld te geven. Je bent publieke omroep, je bent Radio 2. Ik zou het fantastisch vinden als zo'n top 2000 het hele jaar door zou lopen... en als je aan Nederlandse groepen zou vragen... doe daar wat mee, maak daar wat van. Dus die groepen die niet in de lijst staan... dan heb ik het ook over Nederlandse bands... Doe daar wat mee. Ga eens met Muse aan de slag. Ga eens met Dylan aan de slag. En maak die Nederlandse band zichtbaar in de programmering van 2000. Maar wat bedoel je dan? Wat bedoel je? Wat? Ja, wat ik net zeg. Door je Mew te wat beperken. Moet, wat moeten zij met Muse nou, doen? Ja, door je te beperken. Um, uh, op basis van zo'n lijstje van 2000. Doe je een heleboel dingen niet, laat je een heleboel dingen niet horen. Uh, Anders Soldaat niet op Radio 2 te horen, denk ik, tijdens de maand van de top 2000. Dat vind ik jammer. Die man heeft een belangrijke plaats gemaakt. Die zou je ook op Radio 2 willen horen in die periode. Nogmaals, uh, vandaag en vanmiddag wordt bij het stemmen ongeveer wel duidelijk... in hoeverre die top 2000 moderniseert. Hans Schiffers, een van de dj's van het eerste uur, een van de routiniers... die zegt ook vanochtend in het Algemeen Dagblad... dat de nostalgie er zo langzamerhand uit aan het raken is. Oh ja. Maar dat dan kijk je me heel sceptisch aan, Jan Douwe. Ja, ik kreeg een zeer nostalgisch gevoel bij uh, uh, de top 2000. Ik moet dat nog even laten indalen, die opmerking van Hans. Dat de nostalgie er een beetje uit is. Ja, voor Radio 2 begrippen wel, maar voor de muziek misschien niet. is mijn eerste reactie. Je kunt heel veel keuzes maken, want ik heb de top 2000 van Veronica van vorig jaar er eens bij gehaald. Daar staat Viva La Vida van Coldplay bovenaan, uh, die in de top 2000 van Radio 2 dan nummer 10 is. Uh, de eeuwige Rhapsody staat daar 8 en op de top 2000 nummer 1. Dus je, ja, je kunt er ook nog verschillende kanten mee op gewoon. Ja. Weet je, de folders van de Aldi en de Lidl, die lijken ook ontzettend op elkaar. En het blijft gewoon middelmaat, bedoel je? Nou, er wordt een heleboel niet aangeboden. Dat is wat ik de hele tijd zeg. Er wordt een heleboel niet aangeboden. En datgene wat er niet is en dus niet zichtbaar is... dat wordt niet gezien en niet gehoord. En ik denk dat het de functie is van de publieke omroep... om juist ook in, uh, uh, in het land der lijstjes te laten zien... wat er niet aan lijstjes is. Ja. Dus je zou dat moeten zichtbaar willen maken. Ja. Fernando, die hangt. Fernando, um, jij bent DJ... Ja, goedemorgen. Ja, Ik heb zelf elke ochtend een radioprogramma op Funix... van 7 tot 10, ochtendshow. Maar ik wil sowieso uh, Radio 1 en de luisteraars... als eerst feliciteren met de Marconi Award voor beste radiozender. Zo is dus het. Wel even ja. En Felix Murders in is. bijzonder. Top. Maar wat is, wat is jouw idee over um, de verschillende sferen, de verschillende keuzes? Waar kies jij bijvoorbeeld voor, Fernando? Nou, ik ben, echt, ik ben echt met muziek uh, opgegroeid, dat vind ik echt zeg maar cliché, maar mijn moeder zette echt van alles op, met name ook uh, Gloria Estefan met Conga en ik Led Zeppelin tussendoor. serieus, mijn stiefvader vond het geweldig, Stairway to Heaven, dat soort nummers. Dus ik heb best wel veel dingen uh, voor mijn kiezer gekregen, zeg maar, als kind. Maar ja, ik, de, de top 2000, ja, het, het zegt het al, zeg maar, het, het is een lijst met de, de beste nummers aller tijd en mensen kunnen hun stem daarop uitbrengen, ja dat zeg maar Bohemian Rhapsody elke keer op nummer één komt, ja blijkbaar uh, vinden heel veel mensen die plaat geweldig en laten we eerlijk zijn het is wel een plaat wat heel veel mensen over de hele wereld uh, heeft weten te uh, ontroeren en en, en, ja. en, en en heel veel elkaar te weten kreeg. Ik weet niet of jullie nog die film Wayne's World kennen nog 1991 toen ja. kwam die plaat echt uitvoerig weer terug. Wayne's World, Party Time. dat is op een gegeven moment ja. ook Bohemian Rhapsody. Dat zou ook een reden kunnen zijn Waardoor mensen in verschillende tijdsmomenten, in tijdbestek... bepaalde nummers weer tot zich nemen van... hé, hey, dat ken ik weer. En dat ze we daar weer volledig weer op gaan stemmen. Absoluut, topnummer. Ik, ik, ben een beetje aan het gissen. Absoluut, topnummer, dat zeker. Maar niet mijn nummer één, de smaken, verschillen en dat soort dingen. Maar wat, voor, wat is het voor jou? Wat, wat, wat is jouw topper? Welke kies jij? Ik zou sowieso, uh, maar dat omdat ik een fan ben, Michael Jackson... ik heb altijd de mooie ook gedaan op uh, Billie Jean... Dus dat is eigenlijk voor mij echt een favoriet als ze zeggen all time. Maar ik moet zeggen dat Adele mij met Someone Like You echt tot... Ik kreeg echt kippenvel de eerste keer dat ik gewoon die plaat hoorde. En voor mij denk ik echt... Ze mag voor mij in de, in de top 10 staan. En misschien zelfs op nummer 1. Vorig jaar stond, zij op de, stond ze 6 op de top 2000. Ja, ja. Ja, maar dat is, dat... Dus je merkt al, dat is ook zo'n artiest. En, en dat, dat, dat voel ik ook aan. Dat is ook zo'n artiest die over tien jaar nog steeds relevant zal zijn. Want haar nummers zijn sowieso goed geproduceerd. En los daarvan ook met emotie gezongen. Ik denk die hits van vroeger die echt zeg maar de top tien positie constant gewoon uh, uh, ja, uh, vasthouden in de top 2000. Zijn nummers die ook gewoon uit ander tijdsgeest zijn geproduceerd en geschreven. Ik denk dat ze daarom... Tijdloos zijn. En Adele is voor mij een artiest die ook tijdloos muziek maakt. als twee... je de hoort zingen op de Skyfall uh, soundtrack van uh, Sky... James Bond... Ja, dan denk je, ja. wauw. Ja, ja. Even twee dingen over Adele. Hè. Zij is voor mij gewoon uh, uh, uh, bijna een dochter van Dusty Springfield. En ten ja. tweede uh, vind ik haar als blanke vrouw... zo'n ongelooflijk goed zwart geluid hebben. Ja, maar dat, dat is ook zoiets. Dat, dat, zeg maar, dat, dat, dat wordt ook vaak gezegd van een blanke vrouw, een mooie zwarte stem. Maar waar ik meer naar kijk, en dat klinkt heel cliché, maar ik, ik, ik vind het altijd dat vind ik het mooie aan muziek. Muziek is iets wat ervoor zeg maar, uh, zorgt dat alle kleuren van de regenboog met elkaar gaan communiceren. En tegelijkertijd, dat ook al heb je een vooroordeel over iemand, of wat dan ook op gedachten. Op het moment dat iemand de juiste noten weet te raken, dat je gewoon denkt van wauw, ik ga regelmatig naar concerten Ik was naar een Alice concert geweest en dan zie je gewoon zoveel verschillende mensen gewoon voor, het, voor dezelfde reden naar dat concert komen, gewoon ik wil genieten van haar muziek en hetzelfde ook met Adele, ik denk als ze naar Nederland zou komen zou ik de eerste zijn die meteen het ticket zou bemachtigen, maar dat is iemand die echt met passie zingt als je ja. luistert naar zeg uh, Set Fire to the Rain je hoort gewoon dat ze met je spreekt en ze wil mensen gewoon meenemen. En weet je, als ze vroeger naar verleden aan Billy Holiday, Aretha Franklin, dat zijn allemaal artiesten die dat ook hebben gedaan op hun manier. Ik wil haar niet vergelijken met hun, maar meer zeggen van zolang er bezieling in zit en het. het, het, het, het, het, het, het het sluit, sluit aan bij hoe mensen dat gewoon voelen. Dan, dan wordt het een grote hit. En Bezieling, een team in Bezieling, Fernando, heeft wat je noemt er net Aretha Franklin... en Adèle ongeveer één ademstoot. <laughs> Bezieling heeft kortom geen huidskleur. Het gaat hier over multidiverse, multiculturele passie. Precies. En dat vind ik, dat vind ik wat sowieso wat, uh, centraal moet staan. Dat, dat wil ik ook vooropstellen. En als we kijken naar de top 2000... ja. Mensen stemmen erop. Dus blijkbaar uh, uh, het kan ook een verwachtingspatroon zijn. Dat mensen aan de ene kant denken, oké, okay, Bohemian Rhapsody zal sowieso op nummer 1 staan. Dus ik ga er niks aan doen. En dan stemmen die mensen die sowieso uh, op Bohemian Rhapsody van Queen stemmen. Oh, dat doe ik toch. Ik vond hem in 1975, 76, toch geweldig. Dus nou doe ik het even nog een keer. Dat kan ook uh, een reden zijn. Maar wat ik ook als reden zie, daar ben ik aan het Eh... De opkomst van het internet. Want zoals je weet, heel veel nummers worden gecoverd. En die worden in al een ander jasje gegoten. Doe van ijs heeft ook ooit een keer een Queen-nummer gesampled. Nou, dan merk je dat heel veel mensen via internet weer terug gaan kijken naar het verleden. Spotify waar kom later, komt erbij. Wat zit dat? Spotify als een enorme bank. Ja, ja dat zijn dingen waardoor ik denk dat zeg maar ook de jeugd, de jeugdvertegenwoordigers, die jonge mensen... op een gegeven moment in aanraking komen met muziek van voor hun tijd. En ik maar Fernando... Dat ook een hele mooie ontwikkeling is. Sorry dat je onderbreedt. Ik Sorry dat je onderbreekt, maar dan kom je ook op een punt wat zo belangrijk is aan die hele top 2000. Dat het een, uh, ja, een soort bindende aangelegenheid van generaties is. Dat kun je ook elke keer weer horen. Hans Schiffers of uh, welke van de dj's ook leest voor hoe families met elkaar naar zitten te luisteren. En hoe het van vader op zoon zo'n beetje wordt doorgegeven. Als de zoon tenminste geen ruzie krijgt met de vader. Omdat hij een oude lul is. Toch? Ja, maar wat we. Wat, nou, wat, wat, wat, wat dat is precies. Dat is precies. Om even door te gaan wat jij zegt. Dat internet ja. uh, ont, ont, ont, ont, uh, sluit een hele deur, een hele schatkamer. van muziek van toen. voor de generatie van nu. Maar ook van nu, hè? Maar ook muziek van nu. Ja. Het is juist ja. die enorme bank met 14 miljoen titels die je gewoon in je iPodje mee kunt nemen en waar je voortdurend over kunt beschikken. Maar Jan Douw, kunt... jij zit de hele tijd ook naar, uh, geïnteresseerd naar Fernando ja. te luisteren. Ja, heel ja, ja, mooi. Wat vind je van zijn betoog? Er zijn een paar dingen die blijven hangen. Een blanke zangeres of zanger met een zwarte stem. Uh, bestaan er ook zwarte zangers, zangeressen met een blanke stem? <laughs> Vroeg ik me af. Uh, hè, dat vragen we ons nooit af, heel gek. Ja. Um, ja, wat ik, van sorry, wat ik van Fernando in ieder geval hoor... is dat uh, het heerlijk is om uh, te putten uit de wereld die muziek heet. En je niet te beperken tot een lijstje van 2000. Dat hoor ik ook uit zijn stem en zijn verhaal. Toch? En daar sta je ook voor ja, met van niks. Ja, nee, zeker. Ik ben, ik, ben, ik ben echt breed ingestopt. Maar ik, ik, ik ben ook iemand die uh, de lijst ook respecteert... in de zin van zeker. er zijn mensen die daar echt uh, op stemmen. Dus... Uh, Blijkbaar als er andere mensen zijn die zeggen van ja ik wil dat nummer op één, nou, dan moet je gewoon iedereen mobiliseren. Volgens mij vanaf vandaag uh, begint al de stemweek voor de top 2000. Dus ik zou zeggen mobiliseer je tante, je oom, je neef <lacht> om vervolgens weer te gaan stemmen. En als je weer wilt, dat bouwen wij in de groot op nummer één komt. Maar misschien met totale andere plaat dan avond, weet ik veel. Van land en maat. Vorig jaar, jaar vier. Ja. Komt u misschien? Dus toe? ik, ik, ik ben daarmee een voorstander van. Ik vind het heel makkelijk. Als, als, als men bijvoorbeeld roept van ja, ik vind die lijst helemaal niks, dit, dat, dat kan, dat is een mening. Maar ik denk ook van, het moet ook wel een, een put, een bron zijn waarbij mensen kunnen zeggen, oké, okay, dan ga ik op iets anders stemmen. Laten we nu met z'n allen stemmen op Adel. Ja. Oh, like you. We, we zijn vrij om te stemmen, Fernando. Ik moet, ik moet blijven even hangen, maar ik heb ook een andere beller. En ik heb hier een okay. tweet een tweet van Rossi. Wat een het zegt, die Jan Douwekroeske. Ja. Gewoon een lekkere kist muziek in ja. de kerstperiode. Ja. Uh, uh, hajo, um, jij hebt het over top 2000 moeheid. Dan ben je een van die drie miljoen mensen die niet stemt. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een, uh, een uh, verkeerde interpretatie, denk ik. Uh, nee, wat, uh, uh, er werd net al een vergelijking gemaakt over uh, Pepernoot in, uh, in september in de winkel. En uh, nou, we, we hebben nog anderhalve maand te gaan voordat het hele uh, spektakel uh, van de helling gaat, zeg maar. Ik geniet er met volle teugen van. Alleen, uh, dit is, als ik me niet vergis, het dertiende jaar. Het is de veertiende uh, keer. De veertiende keer, 1999. Nou, ja. Um, nou, ik, ik vind het echt een geweldige lijst. Uh, met, uh, en, uh, sowieso een geweldig onderwerp waar, waarover je nooit uitgediscussieerd raakt. Dat, zie je, dat hoor je ook nu wel weer. Ja. Um, Heftige uh, emoties. Maar altijd wel een, een liefde en passievolle discussie. Maar um, uh, het komt er ook weer aan dat, uh, dat je wordt doodgegooid met verhalen over wie met wie voor het eerst Tom zoende... met welk liedje op de achtergrond... En uh, ondertussen wordt er meer over geluld om het maar plat te zeggen dan dat de muziek wordt gedraaid. En dat vind ik wel zo'n een beetje jammer. Dan denk Ik van uh, ik, ik luister daarna en uh, wie waar op stemt, daar, uh, daar, daar kun je volgens mij niet over... Uh, ja, daar kun je over discussiëren, maar goed, over, uh, over smaak valt natuurlijk niet te wisten. Maar, uh, er zijn maar twee, twee soorten muziek, goede en slechte muziek. Sorry? Er zijn maar twee soorten muziek, goede en slechte muziek. Ja, He? absoluut. absoluut. Maar er wordt zoveel over gepraat en, uh, en uh, daar, uh, daar word ik wel eens een beetje moe van. En denk van laten we lekker muziek gaan draaien, want daar is het allemaal om al begonnen. Dus misschien uh, is een andere opzet een keer uh, prettig. Want ik, wat, ik, wat ik nu zeg, dat, uh, dat hoor ik wel meer om me heen. Dat de mensen er een beetje uh, mee, mee uit... Ja, Hajo, jij doelt op uh, wat de dj's regelmatig voorlezen aan mails... dan wel tweets over ja. de beleving ja. van die muziek. Ja. Maar uh, ja. het vraag ik aan jou, maar ook aan Jan Douwe-Kroeske... Um, is nou wel niet heel duidelijk gebleken dat die top 2000... Uh, ja, toch ook een tien dagen lang een soort geborgenheid meebrengt... voor aan het eind van het jaar, waar de mensen zich ja. veilig bij voelen? En is ja. dat erg, ja, ja. Jan Douwe? Het is een nieuw soort kerstverhaal, bedoel je? Ja. ja. Dat zou kunnen, ja. Het staat zo mooi bij de boom en het hoort bij de periode van het jaar. Ja, maar tegelijkertijd ja, het is het kunnen. tijdloos en tijdgebonden. En de mensen zijn even top 2000 nummers lang weg van de gewone zorgen, denk ik wel eens. Ja, maar ik hoor Hayo's zijn verhaal die zegt... Ja, het is wel heel erg veel herhaling van eerdere zaken. En mee eens, ik denk dat we alle verhalen wel zo langzamerhand hebben gehoord over Freddie Mercury. En dat de verhalen over de liedjes en de... Ja. Maar het gaat ook, maar, uh, Dauw, het gaat ook over de verbinding. En niet alleen de nostalgie. Tuurlijk. Maar dat alles. En uh, Fernando had het straks, daar straks tuurlijk. ook al over. Over de passie die mensen ja, beleven. tuurlijk. Maar ik vind die verbinding is ook mogelijk met meer dan 2000 nummers. En andere invalshoeken. En uh, een top 2000 van zalige liedjes. Of een top 2000 van wereldmuziekliedjes. Een top 2000 van whatever. Dus uh, probeer daar de rijkdom ook in te zoeken. Ja. Het wordt zo gauw een uitgehard stuk, uh, ja, wat zal ik zeggen? Het wordt zo gauw een herhaling. Het wordt zo gauw stopverf. Ja. Ik ken ook een lijst van Radio 6 bijvoorbeeld. Gaat ja. heel erg, dat gaat dan wel heel erg ja. over de, de, de, de zwarte muziek. Ja. Maar dan mis ik heel erg de blues in. Ja, kijk, het is, het, is nooit, het is nooit helemaal de ideaal, hè? Ja, het is een pleidooi voor avontuur. Binnen ons vak. Ja, hajo? argument... Het, ja, het, of heb ik Fernando het, uh, argument, of Hayo? Uh, uh, sorry. Heb ik Fernando of Hayo nu? Fernando. Ja, ja, Hayo, ja, oh, ja, ja. Ja, ja. Vertel. Jij ja, Fernando, jij was aan het woord. Nee, het was uh, Hayo. Oh, de, sorry, Hayo. Hayo ja. dan. Ja, nou, het, uh, het, het argument van, uh, van uh, de geborgenheid en weg van, uh, van, uh, van de sleur van alle dag, dat, is, uh, die, dat gaat natuurlijk absoluut op. Maar ik denk dat je uh, de moeheid die ik net probeerde te verwoorden, dat je die voor moet zijn. En uh, door inderdaad dus misschien eens wat uh, meer te kijken naar, uh, of naar de artiesten of de liedjes uh, in plaats van uh, alle verhalen van de mensen thuis erachter. Hoewel dat iedereen vindt het leuk om persoonlijk genoemd te worden. Maar uh, soms krijg je het idee dat de boventoon gaat voeren. En uh, dat is niet de reden dat ik de Top 2000 aanzet. Ja. Minder, praten, andere, uh, minder praten, nog... meer muziek. Daar gaat het gewoon over. Ja, precies. Ja, ja, ja. En ik heb nog één, één klein ander puntje. Alleen daarmee begeef ik me... Ik ben me te volle van bewust dat ik me in een wespennest begeef. Maar wij hebben vroeger bij ons in de jeugdzoos uh, ook wel de top 30 alle tijden gehad. En daarbij was het uh, verboden om, liedjes, uh, uh, om op liedjes te stemmen jonger dan drie jaar bijvoorbeeld. Dat en, een wespennest. Uh, als, als een liedje de tand destijds over drie jaar uh, heeft doorstaan... Dan heeft het de eeuwigheidswaarde wel, uh, misschien wel gehaald. En ik denk dat Adel een goede deelnemer is. Ja. Alleen uh, een tot tien notering voor in het verleden ook Coldplay bijvoorbeeld. En Adel en uh, tal van andere artiesten. Ja goed, het, nogmaals, het is een wespennest, dit, uh, dit argument. Maar, uh, nee, je je kunt beter over de zorgafhankelijke af... inkomenspremie praten, geloof ik, hè, af en toe. <laughs> uh, Sander en de Heer... Het gaat om... Uh, Sander, ja, Sander... het... ja, vertel. Sorry. Nou, als het gaat om eeuwigheidswaarde, is dat misschien een, uh, een, uh, een argument om te kijken of de Evergreens, uh, hè, hoe sterk de liedjes, uh, echt overeind blijven? Zeker uh, hoe ja. die Evergreens overeind blijven in wat toch een soort, ja, dan kom je weer op het andere vreselijke woord, ka kanon moet zijn. Daar horen ook Evergreens op, zeg ik, Jan Doukoeske. Ja, zeker. Maar wat ik de hele tijd zeg, en het is verder van uh, zeurpieterij of zo. Um, er komt zoveel mooie nieuwe muziek uit... dat als je dat niet laat horen... tussen al die bekende evergreens uit de hitlijsten... Ja, dan mis je wat als luisteraar ook vooral. Ja. En ik vind dat dat de missie is van ons radiomakers ja, om daar ook aandacht aan te geven. Juist ook in een periode waarin je met een populair programma als de Top 2000 komt. Je zou wat meer, ook juist in, in die periode, nieuwe dingen moeten willen laten horen. Zou, uh, zou er dan een nieuwe lijst moeten komen volgens jou dan? Of een aparte lijst? Ik weet niet of het zozeer een nieuwe lijst zou moeten zijn, maar een andere benadering. Ik ben een fel pleidooi voor juist ook de Nederlandse muziek erin betrekken. Wat je ziet, is over het merendeel, uh, voor het merendeel uh, witte mannen. die in de jaren 70 en 80 grote hits maakten. Uh, dus het is uit een heel ver verleden wat je uit die lijst hoort. Terwijl op dit moment, anno 2012, werkelijk fantastische nieuwe muziek wordt gemaakt. door Nederlandse en niet-Nederlandse muzikanten. En in die periode. Hoeveel mensen staan nu dan? Als je nu je eigen ik weet niet of dat er verder toe doet, maar de mooiste plaats van dit jaar vond ik Grizzly Bear Alt en Al jay Er zijn nog wel een paar. Tollers, Men on Earth vond ik ook geweldig, maar dat doet er op dit moment niet zoveel toe. Het gaat me veel meer om... Tollers, je... Men on Earth komt niet uit Nederland? Nee, nee, nee. Kijt zo... bijvoorbeeld wel. Ja, oké, okay, maar hè, het, het gaat me vooral om het gevoel dat je juist ook met zo'n lijst van nu moet kunnen zijn door het in het nu te plaatsen. Ik heb uh, weer iemand aan de telefoon, meneer Van der Hoop. U zegt, top 2000 is voor mensen die weinig smaak hebben. Nou, het is niet zozeer dat ze we weinig smaak hebben. Goedemorgen, ik ben het hartstikke eens met Jan Douwe-Kroeske. Er is alleen maar goede muziek en slechte muziek. En dat zijn de, de mooiste criteria die we hebben. Maar wat doen we tegen december, in de tijd dat de mensen veel binnen zitten... en meer naar de radio luisteren? Dan wordt er in Hilversum gekookt voor mensen die een smaak... Op safe gaat. Dus ze gaan niet culinair lopen te onderzoeken. Ze gaan niet naar een nieuwe tent. Ze willen een beetje hapklare brokken. En dat is tenslotte die top 2000. Hè? Dat begint in 1907. Er zitten liedjes van Louis Hansen. wij tot uh, zeg maar ongeveer drie jaar geleden. Soms zelfs een liedje van een jaar. Maar het zijn wel de sure shots. Uh, Jan is toch meer van de. Ja, boor, boor nieuwe bronnen aan. Ga kijken wat er in Nederland aan. aan uh, eventueel underground is en zo, maar Radio 1 wil op een gegeven moment ook een beetje een... een uh een statement maken. En ze gaan gewoon lekker koken zonder, uh, zonder prikkels en uh, niet te veel uh, schokeffecten. Ja, maar laat, laat ons statement, statement van lijn 1 dan zijn. Ook onderstrepen dat er uh, avontuur moet zijn. Chantal Beumer heeft ook uh, gemaild, uh, geeft Jan Douwen gelijk... heeft ook meer behoefte aan de platen die te weinig, uh, te weinig worden gedraaid. En daarvoor, zegt zij, zijn juist die dj's de juiste intermediairs. Jan Douwen Kroeske? Ja, wat er nog eens bij komt, is natuurlijk het wereldwijde web... Ons zoveel muziek geeft uh, op allerlei mogelijke vormen van radio. Dat uh, ja, de consument die bepaalt zelf wat hij wil horen. En die zoekt zelf wat hij wil hebben op dat moment. Nou, in ieder geval. Uh, we zijn filmpjes we... via YouTube. Ja. Uh, de websites van de bandjes, van de muzikanten waar je van houdt. Uh, je zit in hun wereld. Kortom, er is nog zo ongelooflijk veel te er houden. Er is een wereld te winnen. We zijn aan het eind van lijn 1. Van deze, uh, deze vrijdagmorgen. Uh, nog een stukje van de Kinks. Mijn top 1 van toen. Sangrila, als het nog even kan. Ja, precies. En ook van mijn kant, felicitaties voor Felix Murders met zijn Europrijs. Felix, die zometeen misschien in de gids ook nog het zijne kan zeggen over de top 2000. Leven, het avontuur en een vrolijke kerst. <tied>